Zegen. Herman Heijermans Spel van de Zee, voor de microfoon bewerkt door Willem van Kapellen en geregisseerd door Jan C. Hubert. Je hoopt niet zo laten zakken, komers. Komers! Zit je te slapen? Wat je? Slapen? Nee, nee, slaap niet. Je was geloof ik aan het indutten. Ja, als je zo lang stil zit, dan krijg je het te pakken, pakken. Niet pruimen, Cobus. Niet pruimen? Je moet je mond niet zo bewegen. Zo blijf als het portret klaar is. Als jij nou maar stil blijft zitten, kan ik tenminste opschieten. Dag, zo. Zo, Daantje. Ben je er nou al? Een portretje voor Clementine. Hoe vind je het portret, Daantje? Lijkt het al een beetje. Wat ja, zou dus ik zeggen? Je kan Kobus er nog niet uit herkennen. Huh? Zijn kin is niet goed. En zijn ogen... Nee. Zijn ogen bevallen me ook niet. Maar zijn neus is goed. En zijn das ook. Ik ben er ook nog niet mee klaar. Kan u mij ook niet eens uittekenen hier voor Clementine? Misschien wel. Je hand een beetje hoger, Kobus. Ja, zo. En je mond stilhouden. houden. dat is gemakkelijk gezet. Als u gewoon is te pruimen en je mag niet pruimen, dan uh, kun je je lippen niet vasthouden. Wat weet zeg je, weet je, jij, Naantje, hè? Ik zeg niks. Ik zeg alleen dat het tijd wordt. We eten om vier uur en de moeder van het huis is lastig. Dat zou met jullie ouwetjes ook wel nodig zijn. ja. Ik zal er toch nog maar even bij van zitten. De ja. We hebben in het huis niet veel in te brengen. Het huis kan maar gestolen worden. Maar Daantje. Niet soms? De koffie. Die smaakt net als het onderste uit de regenton. En de herten die binnen zo hard als je extra ook. In jouw plaats zou ik dankbaar zijn dat jouw dag bezorgd is. Ja, ja, Daantje. Je mag je niet bezondigen. Waarom moet ik dankbaar zijn? Mijn hele leven heb ik gevaren. Hoeveel reis heb ik niet gemaakt. <lacht> niet te tellen. Schipbreuk geleden. Twee zoons op zee verloren. Gebrek geleden. Nee. De moeder van het tehuis is in kring. Die zouden op de van. Een Beetje minder kan ook wel. Je bent hier niet in de kroeg. Ja, dat weet ik net niet. Wat ga je door hier zitten? Verleen week mocht ik niet uit, omdat ik uh, met je permissie naast het bakkie had gespoegd. Zeg u nou zelf, zou u nou met opzet naast het bakkie spoegen? Die diakkie is een gevangenis, dat zeg ik. Was misschien beter geweest als de haai hem opgevreten had, dat doe nog voer. <lacht> Ja, ah, je lustte jou niet. <laughs> je bent te taai. Je mond houden komen. <laughs> ja, maar, ja ah, je lust alles. De oude Willem heb ik voor mijn ogen in twee zien bijten. Dat het bloed eruit spoot. En die was mager. Vreselijk. Heeft hij geschreeuwd? En uh, no. hoe? Ja, je zou niet schreeuwen als je de tanden in je billen voelt. <laughs> oh. De je. gel, <laughs> hey, hey, Jelle, ja. We zullen er maar mee uitscheiden voor vandaag. Je bent te bewegelijk, Oosje. Je zit geen ogenblik stil. Nee, hey, dan komt er de muziek. Snel, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, ja, ja. Dankjewel, juffrouw, thuis een bepaalde dame. Wat, wat heb je hem gegeven? Je moet niet zo nieuwsgierig zijn, Kobus. Ja, ik mag het nog wel vragen. Als je het zo graag weten wil, ik of je al een dubbeltje gegeven. Een dubbeltje? Doe maar. Ja, we moeten gaan, Kobus. Ja, ja voor, tijd, hè. voor tijd. Morgenochtend tien uur gaan we weer verder, Kobus? Nee, juffrouw, nee, dat kan niet. Morgenochtend moeten we steentjes krabben. Steentjes krabben? Ja. Wat is dat? Het onkruid krabben op de binnenplaats. Ja. Kan je er morgenmiddag? Ja, ja, dat kan. Dag juffrouw. Dag Kovus. Dag juffrouw Clementine. Dag Duintje. Kijk er je uit. En, uh, ja, maar uit. Ja, het houdtje voor zijn moeder. ik weet dat je dat zei, hè. Moet je moeder wat je ja, bemoei je niet mee. Ik wil toch zeggen... Maar. Ik doe het niet in mijn broek als je varen moet. Kobus! schiet nou op. Ja, ja, we gaan. En je vrouw? Ja, reed veel broek. Ik geloof dat Kobusje je nog wel eens plaagt, is het niet? Och, ja. Domme jongen. Ben je nou heus bang om te varen? Ja. En ze doen het allemaal? Ja, ze doen het allemaal. Een man moet niet bang zijn. Nee, dat moet een man niet. Nou dan. Ik blijf liever aan wal. Ik zou je niet dwingen. Hoe oud ben je nou, Barend? Vorige maand ben ik afgekeurd voor de dienst. Afgekeurd? Ja. Ik weet niet waarvoor. Dat is dan even lukkie. Een bange soldaat. Aan de wal ben ik niet bang. Laat ze maar opkomen. Dan haal ik ze mis door de ribben. Het doe maar. Ja neem me niet kwalijk, juffrouw. Hoort u dat? Dat is de Anne. Er is een dooie aan boord. Weer een dooie? Ja. De vlag ging stok. Het is nummer twee van de week. Eerst de gaten Maria. Nee, nee. Het was de Charlotte. Ach ja, dat is zo. De gaten was vorige week. Is al bekend wie? Nee. Ben je dan niet nieuwsgierig? Och. Je bent er dan. En voor ons is er niemand op. Vader kan het niet zijn. Mijn broer Jozef en mijn broer Hendrik ook niet. Die zijn er alle drie niet meer. En Geert, dat weet u. Die zit nog altijd in de kast. Ja, die heeft wat een schande over jullie gebracht. Schande? Schande? Wanneer komt hij vrij? Dat weten we niet. Weet je dat niet? Zes maanden hebben ze hem gegeven. Zes maanden. Maar het voorrest ging eraf en hoe lang die duurde weten we niet. Dag je val. Dag Kneefje. Er komen die kippen alweer los. Paarant. Kijk die gaan nou toch eens. Ah, laat ze maar lopen. Ze gaan vanzelf weer het hok in. Ach, dat gaat We zien Wat? Hoe helpt er zo'n kijkje? Paarant. Steek Kijk je pot er ook eens uit. Wat we dan weer mot met haar krijgen? Ja, ah, daar zullen we mot krijgen. Wat dan nog? een stuk jongen moet er nog geboren worden. Zo'n opvrijdag. Maar het gaat u nou weer weg, je Ja, ik ben niet verschrikkelijk wat er met Anna gebeurd is. Ja, ik was ook wel op weg naar de haven. Maar het kan wel zo lang duren, hè, het schip in de wal is. echt dat wachten op de pier, daar heb ik zo genoeg van. Is u uh, klaar met het portret van mijn broer? Nog niet, morgen kom ik ermee klaar. Ik wil Barend ook willen steken. tekenen. Barend? Nou ja, het is mij goed, hoor. Barend schijnt hier niet erg vertroepeld te worden. Hij nee, moest er komen vertroepeld worden. Hoe eerder ik hem kwijt ben, hoe liever. Ik weet niet waar de jongen naar aard. Nou ja, ze het dan toch op? Daar, ja, wordt bang voor dat schrijven. Ja, we slachten jou wat. Ja, nou, heeft een maling aan. Nou zet hij op aardig zijn dak. Ja, en dan krijgen we weer maar tover, hoor. Dag, juffrouw. Dag, Jo. Nou, de kippen zijn weer los en de haan zit er vaak iets een dag. Stil te zitten, hij zal er huis geen eieren leggen. Haar nou, en hoe weet ze dat het laatst op vechten af is geweest, juffrouw, omdat ze in het aardappelveld liepen. Ach, ach, ach, ach, maak je toch niet zoveel streek? Wil je wel geloven, vrouw? dat ze alleen mens wordt dat ze brommen kan? S'nachts in de slaap bromt ze nog. Ja. Maar je mag hoor, snouw jij maar. Je bent toch een goeie oude ziel. Bart! Weet dat als jij met de kippen gaat vrije dat de haar jaloers wordt en verzacht naar beneden komt? Plaag hem nou niet zo joh. Jij moet bakker worden met jou, tante. Met je blote voetjes in het rafameel. heb ja, je kunnen allemaal barsten. Hij is kwaad. Jullie moeten hem niet zo plagen. Ja, dan moet hij tegen kunnen. Ben je aan het daard op een rode? vanmorgen vier uur af. Maar het is niks gedaan, tante. Allemaal rot en niks als kriel. Ja, een arme mens wordt wel bezocht. Regen, regen en nog eens regen. De boer moest wel wat. En zo ga je nou de winter in. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach niet zo dit tante. Doe, lach nou eens. Geert kan elk ogenblik terugkomen. Geert, ja. En wat dan? Wat dan? Niks, vrolijk zijn. Met knieën en jammeren wil je geen aardappel meer. Oh, zo moet ik nou de hele dag praten. Ik heb een konijn gevangen. Gesprenkeld? Eh, netjes hoor. Dan ben je zo van onze armoe meevreden. Jawel, we laten ons begrappen. Net terwijl ik aan het rooien ben, zegt de Sprenkel: Knip! En daar zat hij. Een vette. Mag ik erin komen, meneer? Natuurlijk, meneer. Komt u verder? Hm. Ja, ik heb vuile bootjes, kinderen. Nou, oh, dat eendert niks, zo meneer. Droog zand maakt geen smeerpoel. Gaat u zitten, meneer. Nou, daar zal ik geen nee op zeggen hoor. Ja, zo. Ja, knieën, dat ga je allemaal meis. <seas> ja. <en sulhane> <Yeah. lacht> Hé, hey, dag, Niki. Dag, meneer. Ik kan u geen hand geven. <laughs> moet jij naar het bal met je zwarte Dat <laughs> Was dat maar waar. Nee, nee, ik ben aan het rooien. Ja, dat moet ook gebeuren, he. alles op zijn tijd. En eh, Clementine, hoe staat het ermee? Lijkt het al wat? Mag ik die tekeningen zien? Nee, het is nog niet af. En bovendien u heeft er toch geen verstand van. Hm. Haha, <laughs> zo gaat het ook neer. Je brengt je dochter groot, laat haar van alles leren, zelfs tekenen. En als je vraagt, laat nou eens kijken wat je ervan gemaakt hebt, dan is het, jij hebt er toch geen verstand van. <laughs> laat nou eens zien. Nee, staf eens. Hm. Dag, uh, meneer. Oh, je? Jij komt of je geroepen was. Ik, hè? Ja, we hebben je nodig, jongen. Oh, goed, meneer. Je wordt zo zoetje dan heilig eerlijk. Hoe lang loop je nou al zonder werk? Ja, negen maanden ongeveer. Nee, dat ligt niet meer dan een jaar. Dat is niet waar. Wel waar, reken maar uit. Uh. November, december, Ja, ja januari. goed, dus goed. Geen ruzie. Een paar maanden meer of minder, daar komt er toch immers niks op aan. Uh, Barrent, heb jij zin in de 47? Nou? Nee. Doe op hoop van zeven. Wilt u de hoop van zeven? Houd je bed, hè? Ja, maar... Houd je weg, zeg ik. En vanmorgen nog... Clementine? Maar pa... Doe me een plezier en ga naar huis. Wat flauw om kwaad te worden. Hij wordt klein. Goedemorgen. Dag je vanocht. Precies, je er weer. Je kan ook zo kattig zijn. Van tijd tot tijd, moet je een duvel zijn. Hm? Ja. Anders zou mijn vrouw en mijn dochter de rederij waarnemen en ik in de keuken de aardappels gemaakt. <laughs> ja, of gewoon heb ik dat ook wel gedaan, hoor, in mijn jonge jaren, hè? Dan kan jij je misschien nog wel herinneren, nee. Als ja, ik me dat herinner, meneer. Hm, Aardappels met een verse haaring, hier ook. Nou ja, dat is voorbij Met een vloot van acht loggers, dan zeg je ook nog andere zaken, hè? Nee, ja, al zie ik nog graag een paar slechte, brutale ogen, <laughs> joh. Dat mag ik toch wel zeggen. Oh, ja. Wat u ongevaarlijk hoor, ik heb met gehad. Uh, maar uh, om terug te komen over vragen van niet. Hoe denk je erover, Brian? Nou, doe ik je bek te open. Ik ik wou liever... Liever, liever. Wat een mispunt. Kinderen, geen ruzie, alsjeblieft. Je moet het zelf weten, jong. De hoop heeft het vorig jaar daar in haringvangst in een teelt van vier reizen... de bezonging van veertien duizend gulden gemaakt. Nou, de bemanning is compleet. Hengst de schipper, de matrozen zijn er. Op een naam, de jongste. En nou dacht de schipper dat jij misschien... Eh... Nee, nee, nee. Nee, meneer. Wat zeg je nou voor zo'n koppig kring? Zeg, ik, ik kan het toch niet naar boord handselen? Als ik een man was... Ja, maar dat ben je niet, hè. Maar Bart, waarom wil je niet? van huh? voor zee je? je? hebt toch al een teelt mee als afhouder? Hij slaamt het en schooi dus het liever. Dat doe ik niet. He, je doet erg dom, jong. Jouw vader... Mijn vader is versopen. En mijn broer Jozef. En mijn broer Hendrik ook. Nee... Nee, ik, ik vertrap het. Zie je? als zie je zo over denkt, knieën, dan oh, ja. is het beter om hem niet te dwingen. Wat zou je nou zo'n jongen niet? Ik, ik weet niet wat doen. Nou, wist verstandig, knieën, met geweld van je nog geen katterige haren. <lacht> Die zou ik wel eens willen zien. <lacht> <lacht> Dat geloof je niet, knieën. <lacht> Wij weten beter wat. Nee, ik, ik vind het niet om te gekken, meneer. Die barone jongen doet net een ik mijn mag. De goeie Jozef en, en hij dat ik vergeten ben. Maar dat ben ik niet. Ah, oh, man, mens, moet je er nou maar huilen? Hé, hey, nou, tante, maak je nou niet overstuur, stuur. Hé, hey, lamzak, heb je nou je zin? Niet huilen niet, aan het huilen mag je de dode niet leven. Nee, meneer, dat weet ik wel, meneer. vorige maand, wat het twaalf jaar... dat de Clementine op het zand is gebleven. Ja, zo is de Clementine, in 88... November 88. Ja. Toen was hij zeven. Maar nou, zo'n aap dan al meer van weten dan ik. Dat, dat, dat heb ik niet gezegd. Ik, ik ken mijn vader helemaal niet. En, en mijn broers niet. Maar ik wil een ander vak. Een ander vak? Niet op zee. Een ander vak. Ken jij dan wat anders? Nog niet lezen of schrijven. Ken is dat je? mijn schuld? Nee, nee, het is de mijne. Drie jaar heb ik ondersteuning gehad. Het eerste jaar drie gulden. De tweede jaar twee Het de derde jaar een per week. De andere negen jaar heb ik moeten rondscharrelen. Wat weet je mij, knieën? Daar blijf ik u dankbaar voor, meneer. Als ik bij u en bij de pastoor niet had kunnen werken... gaan we eens een warme klik halen. Dan... Dan... En dan verwijt die smotte me nog. Ik verwijt niks, moeder. Ik, ik, ik eh... Hij kan niet eens maar uit zijn woorden komen. Ik, ik, ik, ik wil van alles doen. Ik, ik wil zand graven. Ik, ik wil inzouten. Ik, ik wil metselaar worden. Of timmerman. Of loopjongen. Of burgemeester. Of veldwachter. En s'nachts in het donker lopen om de dieven te pakken. Bah, maar jij een vent. Oh, jou het maling. Heb ik aan woord geklaagd toen laatst het zout het vlees van mijn poten vrat. Toen ik niet slapen kon van de pijn. Metselaar worden, timmerman worden. Hoeveel keer krijgt een metselaar in ongeluk? Nee. Elk vak heeft toch wat anders? Ja, maar elk vak heeft zijn risico, hè. Hoe dikwijls klim ik niet langs de valgreep. Hoe dikwijls groei ik niet naar een loger? Nee, dat zijn kuren van je. Dat moet je niet naartoe geven. En we hebben geen keus. God alleen weet... Hoe de winters er doorkomen. Al de aardappels en een late najaar verrot, meneer. Tja, dat is in de hele streek zo. Eh, nou, eh, jongen, wat doe je? Nee, meneer. Ik doe het niet. Ik ga niet naar zij. Hij zit daar waar het huis uit, rukt op vreder. Goed. Meneer. Als ik zo'n zoon had. Ja, Mag ik eerst maar een beetje een vrijer krijgt? Hè? Die heb ik al. En als ik zo'n zoon had, dan sloeg ik hem links en rechts. Bah, een man die bang is. Een zeeman weet niet beter of vroeg of laat kan er iets met hem gebeuren. Daar denkt hij niet eens over. Nee, dan is Geert anders, hè, tante? Geert? Die, die is voor de duivel nog niet bang. Nou, uh, ik ga ze afrooien. Dag, meneer. Ja, zeer toe. hoog. Lach jij nou altijd? Nee, ik He? zal huilen. <laughs> Dag. Tante, spreek eens over Geert. Geert? Is dat je zoon die. Uh... Ja, meneer. Zes maanden is, niet? Ja, meneer. Is je coördinatie? Ja, meneer, zijn handen niet thuis kunnen houden. Stomme bliksem. Maar, maar ik denk dat ze hem gezat hebben. Ah, dat is waar, hij. Zarre dat doen ze niet bij de marine? Een mooie boel. Het gezag zou voor de haaien zijn als een matroos... maar opstoppers ging uitdelen als ze hem iets niet beviel. Ze hebben hem gezart. Ja, nou, want hij. En, eh... Uh, jo, is die verkikkerd op hem? Ze is dol met hem. Hm? Nou, dat mag, hoor. Het is een knappe jongen. Hij is net zijn vader. En sterk, meneer... Daar, daar staat zijn portret... Kijk, toen, toen droeg hij nog zijn uniform. Hmm. Eerste klasse. Nou is je. Uh... Gedegradeerd? Nee. Weggejaagd. Als hij vrijkomt, dan... Ach, de braan, die kracht. die stond hem zo goed, hè. Is twee maal in India geweest, meneer. Ja, het is hard. En als hij de volgende week... Of over veertien dagen... Of morgen misschien... Weet niet wanneer, waarom komt. Dan heb ik hem ook nog op mijn dak. Of schoon, dat moet ik van hem getuigen, hoor. Hij er geen gras over zal laten groeien. Zo'n sterke vent, die vindt overal een schip. Een dus... nou, lekker dier. Hoor, als jongen is hij op de greep prijs geweest. neem ze knieën, liever neem ik hem niet. Ontevrije rakkers zijn er tegenwoordig genoeg. Wat van de marine komt, ze kan je dan zeggen dat is rood op de grap. En rooie bliever niet. Heb ik al echt? Zeker, meneer. Maar mijn jongen... Jawel, ik weet er alles van. De schipper heeft Kromme Jacob ook aan de dijk moeten zitten. Die was ook met alles ontevreden. Die dacht dat ik met de besomming knoeide. Eh, nou, probeert hij je maar sluis. Maar bij ons geen fratsen. Maar ik geert, als hij weer omkomt naar de schipperszende, meneer. Of naar het kantoor van de waterschout. Maar je zegt... Toen... Ja, meneer. Ja, hoor, meneer. Nou, komt hij bij tijd, dan kan hij op de hoop van zegen. Die is net van de helling. De proviant en de vaten worden erin gebracht. En terug met een volle lading. Dat weet je, hè? Ja, meneer. Ja. Hou je is er iets aan de hand? Mensen die van de haven terugkomen. De Anna, het een dooie. De stoontroller van Peters, hè? Schuwen. Wie is het? Ik weet het niet, meneer. Ik zal eens even horen. Ja. Is er niemand hier? Geert. Geert. Ja. Ik ben het. Nou. Je mag me wel naar poot geven. Heb je uh, hey, je moeder al gezien? Nee. Waar is ze? Je moeder die... Waar sta je maar nou bij zo op hand te kijken? Ben je... Ben je ziek geweest? Ziek? Ik woon niet ziek. Je ziet zo... Uh, zo... Je ziet er zo bedonderd uit, wil je zeggen. Geef een spiegeltje, aan. Wauw, wat een smogel. Oh... Heb je het uh, beroerd gehad in, uh, in de kast? Nee, lekker. Je krijgt een biefstuk te vreten, van een vraag. Is dat klaar in huis? Nee. Gaan er wat halen. Als je geen druppie krijgt dan sla ik zo tegen de vlakte. Ja, maar ik, ik heb geen zin. Ik wel. Hier. Verdient in de kast. Schiet op. Is, uh, is moeder gezond? Ja. En... Uh, en joh. Die Die is aan het rooien. Hebben ze de pest om? Hè? Waarom? Omdat ik... Kijk, daar is ze bij zoppa. pa. Je ziet er nou zo, zo vreemd uit... Ik, ik bedoel, je gezicht. Daar zullen ze dan nog allemaal te weinig. Wat is er de duvel in? Huh? Nou? Dat weet ik niet. Jij weet niks. Zie dat? Wat doe nou? Ik kan hem niet helpen. Begrijp het dan toch? Ik kan altijd leven niet aan mijn kop hebben. Uh, al dat leven? Ja, dat snap jij natuurlijk niet. Zes maanden alleen in zo'n cel, dat is niet om uit te houden. Laat het gordijn wat zakken. Die zon hindert me. Gert! Hebben ze je buiten? ja. Die beviel ze niet. Lelijk geworden was. Jij. Kom je erbij. Wat nou, nou, begin je nou weer? Ik. Eh, ben grijs geworden. Hè? Nee, ja, licht. Ik heb gelicht. Ik heb het zelf Dat is gewoon. Om als een man op te sluiten in een hok waar je niet lopen kan. Waar je niet spreken kan. Daar, schouiers. Hier is de jenever. De jenever? Voor hier. Dan moet je er niet mee. Is er geen glas? Nou, laat maar. Dat zou ook wel. Daar knap je van op. Hoe laat is het? Half vijf. Heb je brood genomen? Heb je honger, Geert? Honger, oh, ik weet het zelf niet. Dagst heb ik. Toch, Geert, niet meer. Je kan er niet tegen. Niet meer? Dat is de beste manier om je mag te looien. Kijk, niet zo beroerd, meid. Ik zal me niet bezuipen. Bah, het stinkt. Ongewoonte. Is de proviant aan boord? Kijk eens, Geert. Vet kanijn. Ik gesprinkeld. Nog een uur dood. Dat is goed voor morgen. De ga jij juist wat inslaan. Wat handel, wat vlees. Vlees? Nee, dat is overdaad, Geert. Als je dan vlees wil kopen, bewaar dan de centen tot zondag. Zondag? Zondag. Heb jij zes maanden niks anders gegeten dan als roge mik, rats, op aardebonen? Ik heb je bent als slap om een voorzetten. te zetten. breng ook een brok kaas mee. Schiet op. Ja, Git. Geert. Laat die fles nog staan, toch? Goed, dan geen druppie. Is het de bak? Nou, hoor je weer de oude. Ja, er is nog te bak in de pot. Hier. Mooi. Is dat mijn oude pijp? Heb ik voor je bewaard? Hm. Met wie heb jij uh, gescharreld? terwijl ik zat. Met een kobus? Ja. Nee, dat kan ik wat. Nee. Ik heb geen half jaar de smaak van tabak in mijn mond gehad. Wat geweest is, is geweest, Geert. Daar praten we niet meer over. Ja. Slaap je altijd nog naast tante? En naast de varkens? We hebben biggen. Ja. Dan moet ik weer op zoek. Dan lig je warm. Zeg, wat is er met dat spier? Dat Dag ik Geert! Daar schrik je oh. van, hè? Oh, oh, oh daar. Nee, kijk, er gaat kloppen van. Oh, Dan moet ik bij gaan zitten. Laat me eerst even pakken. Nee. Kom nou. Nee. Nee, strakjes. Wat? Wat strakjes? Waarom straks? Wat jij me hebt aangedaan. Ben jij van plan te gaan verwijten? Ik heb genoeg aan mijn kop gehad. En anders. Anders? Anders pak ik mijn boeltje. Dat is een thuiskomst. Wou jij dat ik op het zondagsbankje ging zetten? Dank je. Al oh, die tijd had het dorp zo'n schande van gesproken. Je kon geen boodschap doen dan. Of... Wie wat van me te zeggen heeft, moet dat doen waar ik bij ben? Ik ben geen dieven, geen inbreker. Nee. Maar je hebt je hand opgeheven tegen je meerdere. Je kan hem de straat moeten dichtknijpen. Jongen, jongen. Je maakt ons allemaal ongelukkig. Oh. Nou. Dat is nummer twee die begint te huilen. Als een beest hebben ze me behandeld. Versta je? Als een beest. Dacht je dat ik hier ook nog een bliksem heb, behouden? Ik ben hier geen bui om jou te zien houden. Dan stap ik liever meteen op. Nou, hoe zit het? Houden we regen? Och, jongen. Och, lieve jongen. Als je maar dat één keer kon. Dat één keer? Morgen zou ik hem weer de tante uit je bek slaan. Wat is er dan voorgevallen? Ja, vertel nou eens alles. Ga nou eens rustig zitten. Ik heb lang genoeg gezeten. Laat mij de kamer op en neerlopen. Nou, ook de gang erin. Nou, horen we nog wat? Als je dit dan weten wil. Zonder jou zou het niet gebeurd zijn. Hij, hey, die is goed. Ik had je bom gewaarschuwd. Voor wie? Voor die vloert. Weet je nog dat je nog gedanst hebt in de herberg van de Rooien? Gedanst? Ik? Die avond voor zuilde. Met die schede kwartiermeester. E heb je met die gevochten? E en je was zelf te doen? Kun jij nee zeggen als een superieur het je vraagt? Nee. Hm? Aan boord had hij smoesies. Hoorde ik dat hij aan de schippen vertelde dat hij... Dat je wat? Dat hij... Dat dat dat ik. Hij sprak over jou alsof je een slet was. Waar je alles wat gedaan kon krijgen als je maar geld liet zien. Wat een zon. Toen hij naar de honden lag beneden kwam heb ik hem op zijn smoel getimmerd. Vijf minuten later zat ik in de boeien. Zes dagen erin gebleven. De provost was vol. Toen veertien dagen provoost. Zes maanden cel. Oh. Een verbod om in de eerste tien jaar bij de koninklijke marine te dienen. Nou, dat verbod, dat zit bezwaar. Je zou je twee handen laten koppelen om er weer bij te komen. Om weer geregeerd te worden. Om weer geregeerd te worden als een slaap. Oh, geert, geert. Zeg toch zulke woorden niet. Er staat geschreven. geschreven? Stond er maar wat geschreven bij ons. Schapje, had hij toch geen geluik? Als hij fatsoenlijk naar de commandant was gegaan. Ha, ha, ha, ha, ja. Fatsoenlijk? Ja. Zij waren blij dat ze me knippen en cheese konden. Toen ik in de provo zat, hadden ze kranten tussen mijn bullen die ik niet lezen mocht. En brochures die ik niet lezen mocht. Dat deed de deur dicht. kranten die je niet lezen mocht. Maar voor, waarom las je ze dan, jongen? Waarvoor? Goeie zo. Als ik jouw onderworpen gezicht zie, dan zie ik geen kans om je te zeggen waarvoor. Waarom disserteren door zoveel? Waarom heb Pieter Stoker twee van zijn vingers afgesneden? Je dacht iets om dat hij dat voor de lol gedaan had. Kan ik jullie niet kwalijk nemen? Jullie wisten niet beter. En ik vond de pakje zo mooi. Maar nou weet ik wel beter. Nou denk ik er anders over. Oh, Geert, Geert. Wie heb je zo gemaakt? Ik herken jullie weer. Wie heb hebt gemaakt? Wie heb er gezagd? Wie hebt er geduld? Wie hebt een mooie geslagen? Ja, het is eens moeten komen kijken, moeder. Hoe liep te kreunen als een beest. Met een ander beest in mijn buurt die ook met ijzers aan zijn poten liep. Omdat hij een brutaal woord gezegd had tegen de officier van de wacht. Zes dagen met die ijzers aan je poten. En geen kracht om ze te breken. Zes dagen minder dan een dier. en kan vrij. Om kon lucht te worden. Praat er nou niet verder over, Geert. Wind je, je maar op. Nee, laat maar praten, dat lucht me op. Uit de provoos kwam ik voor de kruisraad. Nou, daar heb je helemaal geen bliksem in te brengen. Smol houden, opzetten. Antwoord geven, je bek weer houden. Ach, jongen, jongen. Zes maanden. Zes maanden om het te beteren. Te beteren bij vreten dat je niet slekker komt. En dat allemaal om je te beteren. Omdat je de drift reft een schaft op zijn smol geslagen hebt. Omdat je kranten leest die je niet lezen mag. Ja, dat is wel onrechtvaardig. Vers van de zee. In een cel. Geen wind, geen water, geen lucht. Een rampje met tralies, zo groot als een patrijspoort En de stank van je eigen vuilende emmer. Geert. Oh, maar jongen. Ja. Jongen. Ja, weten jullie het. Ja. Mijn pijp is er bij je uitgegaan. Ja. Ach, jongen. moet je niet meer huilen, moeder. Ja. Ja, Bart, leg het nog op tafel, jongen. Ik zal de gordijnen wat maar even ophalen. Wil je wel geloven dat ik zo weer zou kunnen uitzeilen? Twee dagen op zee en ik ben weer de Hé, hey. wat loopt u daar te houden? De Anais. Is niet. is net binnen gelopen. Zonder de man. Dat het gewoon even is aangeheerd. Is, is Ari? Ja. Daar zijn. Stakker. Zes kinderen. Ik zal mijn tijd weten. Oh, Je gaat dan nog niet weg, Simon? Ja, ik ga weg. Ja, vader, je kan er nog wel even blijven? Ik moet weg. Doe nou. Na alle donders ben ik een kind. Dus ik zeg dat ik weg moet, dan moet ik weg. En dan laat ik me door niemand tegenhouden, door niemand.